Wij beginnen de nieuwe mamar, uitspraak, onderwerp, op de pagina, de volgende pagina, pagina Jud, Gimel 13. Mamar heet Mamar Mi Vara Eile. Mi, is wie, vara, schip, hele, deze. Het is een bijzonder belangrijk belangrijke, belangrijke Mama is een artikel, letterlijk. Wij zeggen uitspraak, maar, eh, en die behandelt een belangrijke, een belangrijke deel een beginfase van de de reddingsformule waar, waar wij het steeds over hebben gewoon voorzichtig horen wat hij zegt de zo het weer spreekt in zo'n verhulde taal maar daarachter moeten wij steeds relateren dat aan de boom des levens. En nu spreek je dan van het Silut. En van hoge plaatsen in de At En daarom is ook zo verhuld. De regel 1 van de Zoger zelf bovenaan. De grondtekst van de Zoger. Er zijn een aantal, ook een aantal foutjes hier bij het uh, scannen, heb ik aangetroffen, maar zal ik dan even tussendoor vermelden. Oort zijn, oort zeven, brichtschiet, Zoals het de Torah begint, begin. Breshit. En een mooie vertaling daarvan is, eerst, eenvoudig zo, eerst en niet in den beginnen. <coughs> uh, ja, zoals staat geschreven, Breshit, bara, et etashamai, et aard. Eerst schiep, Elokim de hemel en de aarde. Punt. Breedt eerst. Rabbi Lazar patach, Rabbi Lazar opende. Seu marom yedeh, seu marom einaychem. Ureu, mi vara eli. Rabbi Lazar patach opende. Discussie, een vers uit de Torah. Seu Marom Enechem en hij citeert een vers uit Yeshaya, Yeshayahu, Yeshayahu of Yeshaya, zoals we dat zeggen. Of uit de Yeshaya's 40, Mem. Seu Marom Enechem hef. Omhoog, Hef op jouw, hef omhoog jouw ogen, of hef op jouw ogen, hef op ogen jouw ogen op. Hoor u, en zie, mij vara einde, wie schiep deze? Twee. Ze maar om je het in een egen, hef, hef jullie ogen op, punt, La naar welke plaats, De vraag, naar welke plaats, punt, le en het, de volgende, het volgende woord, het tweede woord, uh, na de punt, daar hebben we van de letter, de eerste letter res. is een fout, moet wel dalet zijn. Later, de hol eenen, tleinle, oman i punt. Later, naar de punt. Dus naar de tweede punt. Later, naar de plaats. Dus Stee, doe je oog hef je ogen op. Waar naartoe zegt Naar de plaats laat daar, De gol een in tlaien. Tlaien la. Waar alle ogen hangen aan. Eran. We zullen zien dat. Wat betekent. Dus niet hangen er af. Maar hangen eran. Dus de eerste, de hoogste plaats. Waar uh, De ogen. Vandaan komen als het ware. Waar alle ogen hangen eraan. We zullen zien wat het allemaal is. Hoe de zogert dat vertelt. Oman, Iho. En wie is dat? Punt. Twee, twee na. De laatste punt. dag, drie. Een na een punt. De opening van de ogen. Punt. Zoals is gebruikelijk, zo'n verhulde taal. Dat er toe, straks komt het, komt het alles op, op een reetje. Te Hij gaat ons alles goed uitleggen. Drie na de punt. Wetaman, tindaun, de hai, en volgende, het volgende woord, dus het tweede woord na de komma. Na de, de, na de eerste komma van de derde regel, ook daar zien we een, een scanfoutje, dat in plaats van de eerste letter M moet het samen zijn. Maar het geeft niet, het is een, het enige document dat zo gescand, gescand is van zoger met, met, met de solam. En daarom zijn we ook trots op dat we dat hebben. En zelfs als het zo is, uh, we gaan een keertje dat nog goed doorwerken, dat uh, kijken naar eventuele fouten en een beetje verbeteren. En nog verder verbeteren, er geen foutjes daarin. mogen ik tegen, tegenkomen. Te um, drie. Na de punt. Vetaman. Tindaun. De hai En dan is het woord, het onze correctie, dat in plaats van. Mem komt samen. Satim. atika De kaima. Le Bara, hele, punt, drie, na, de punt. Wetaman, Tindaun tinda un, en dan, daar en daar zullen jullie te weten komen, de hai, sati matika, dat deze, uh, f, verhulde, verborgen, atika, atik, atika, dat deze verborgen, uh, oude, oude, of een veteraan, een oude, dus de, we zeggen, de meest originele eh, plaats, de keimale schilla, die staat, op het punt, of staat, die staat om eh, die staat voor de vraag, het komt wel straks, bara en nog andere twee woorden behandelde zorg vanuit uit, uit dat, uit die uitspraak. Doet er niet toe dat we nog niets begrepen, alles komt. Alleen vertrouwen en doorzetten en ontwankelijk blijven. En dan doet er niet toe dat dit zo stoterend is. Het is zo hoog dat het, überhaupt, wie leert dat nog? Men leest dat gewoon, maar, men. vier, oman Ihu mi, en wie, oman en wie is dat? En hij geeft, een antwoord, geeft het antwoord, mi, dus mem, apostrof, jud, en dat bedoelt hij gewoon, het woordje, dat mi. het mi, zoals, het, zoals we dat zien, en als het derde, het derde, het derde woordje eh, voor het einde van de eerste regel. Daar hebben we ook mi gewoon als woord. En hier stel dit voor als gematria. Mi. Mem, jud. Punt. Ahu, de Ikra. De Ikra. e 맥체 하샤마임 דחולה 디훌라 카이마 디폴카 네 파히나 유달릿 피어틴 디헤슈테 레글 ב רי슈וט ב רי슈וטה זוכיר טורוג נאר 디 פווריגה en gaan kijken verder de laatste zin. Na de punt. Ahu, de di. die. Hij nog steeds over die. Mi, wie is die? Dat zegt hij, mi. Dus. Uh, na de punt. Ahu, de ikre degene. Die heet. Mikzea, shamaim le eile. Van het uiteinde van de hemel boven de hula, dat alles kaima staat. De volgende pagina vier, sorry, 14, de eerste regel. Bereshoten in zijn macht of in zijn territorium. Maar letterlijk maar beter misschien in zijn bestuur of in zijn macht. Waar de Kaima de en over het, het feit dat dit uh, staat voor de vraag, we zullen zien dat de Weehoe, we Orag Satim ook hier uh, na de eerste komma van de regel 1, het derde woord begint ook weer met een samig, net dezelfde fout als het was eh, op de vorige pagina. In plaats van mem wordt het samig. We ihu en he, we orach satim eh, op een verborgen manier. Letterlijk op een verborgen weg, maar op een verborgen manier is is verborgen dus, verloid gale, en niet onthuld is. Ik re, heet, heet mi, heet mi. mi, dus memjut, en memjut is, is wie? Twee, de regel twee, de hale eila, let manche eyla. twee, de h, want daar, want want daar, want, dan, want, de, want boven, Leela, want de boven, daar boven, let tamanshi, daar is geen vraag. Dus geen vraagstelling daar boven. Punt. We hai ketza moet ook een, hier is ook een foutje. In, uh, het laatste woord, moet het mi zijn, zo so, net, als, net als het laatste woordje in, het, in, de, eerste, in de eerste regel. Dus mem, Jude uh, en dat die alle gewoon, hoort hier niet bij. Dat is een foutje van de scanner. We hadden niet zoveel so fouten uh, uh, tot nu toe, maar hier is het een beetje meer, dat er ik nou, kijk, nou, wat hebben we allemaal geleerd? Doet er niet toe dat wij niets begrepen hebben. We gaan gewoon verder. En uh, met alle vertrouwen en uh, um, gewoon ontvankelijk maken we ons voor wat gaat het gebeuren. Want hij spreekt eigenlijk van het begin van de redingsformule reading, waar het vandaan komt. De plaats waar alles hangt, alle ogen naar vandaan komen. Alle ogen die hangen eraan. Vandaan, van die plaats. Zullen kijken? De, we, we gaan naar de rechterkolom in het Sulam. De eerste regel. Ood zijn, de referentieletter letter zijn. Brichit. Rabi Elazar, we goelen dubbele punt. Eerst, heel zoals de Torah begint. Maar we geven een gewoon, gewoon woord voor dat meer waard is dan al die, het, in al die vertalingen die over de hele wereld zijn gemaakt. En ook in het Nederlands, alle vertalingen in den beginnen, prachtig mooi klinkt of in het begin, of in het begin, wat het allemaal is, het is een mooie, is gewoon, eerst, eerst, dat is goed, Brishid, Rabi Lazar, eerst, dus, refer referentie is naar, refereerd uh, refereert op het eerste woord van het Torah, Rabi Lazar, we goede, Rabi Lazar, enzovoort, dubbele punt, Brishid, eerst, Twee. Rabielazar, patah. Rabielazar. Ik ga direct het vertalen van coma tot coma en of van coma tot een punt. Dan wordt het voor ons makkelijker. Dan jij ja, ziet wat dat stukje wat ik behandel. Rabielazar, patah. Rabielazar, open de. Cu, marom, einaychem. Ure u, mi, vara, dri eile, punt. Se u, marom, ei, negem. Dat is dat vers uit Isaias, Ishajau. Hef op, hef je ogen, hef jullie ogen op. Ure u, en ziet, mi, wie, vara, wie, schiep. Drie eilen deze. Punt. Seou marome negem. Hef je, jullie ogen op. Hij herhaalt het nog een keer. Hij gaat dat nieuw dat stukje uit, de, uit het vers eh, onder ogen zien. Shoel, hij vraagt. Le eise makom. Naar welke plaats? Dus naar welke plaats moeten we kijken of onze ogen opheffen? 4. Om is schief en hij antwoord. Lema Shekol hainaim, Tlujot, Elav, Punt, Vier om is schief, antwoord. Lemma kom naar de plaats, naar een plaats, of naar de plaats, we zien dat niet, of het naar een, of naar de, lemma kom naar de plaats, naar een plaats, sekol hij hem dat alle ogen, tlujot alaf, Hanet er aan. Dus niet hangen eraf, maar hangen er aan. Dus alle worden opgehangen, als het ware. Alle ogen, die komen daaraan. Daar vandaan hangen zij. Uh, daar hangen ze aan. Dat is een aan aanhechtingspunt, als het ware. Voor de hoogste punt. Punt. Omi. Vijf. Hoe? En wie is dat? Wie is hij, letterlijk? Vijf. Hoe vetter geen Dat is de opening van de ogen. En hij geeft ons een toelichting. Shehu malchut de roos zes adamka, ad, A ad, ad, Shehu dat dat is malchut van het hoofd van Arikan wesham, tideu, en daar, zullen jullie zien, daar zullen jullie, weten, te weten komen. Shatika asatum haze, dat deze verborgen atik, of dat deze verborgen veteraan, of dus als eerste, als de meest oorspronkelijke. Shenoheget zeven Bosheila. Bij wie een vraag van toepassing is. Baraele, Ook twee woorden uit dit vers. Schiep deze. Dus hij schiep deze. Omihu. En wie is dat? Wie is hij? Punt. Hoe? Anikra. Acht mi Hij is die mij heet. Mem, jude. Dus hij, gaat, hij, hij heeft dat woordje mie. Wat betekent die, dat? Wie betekent. Vraag wie betekent. Hij heeft het zo opgemaakt. Zoals mem. En dan... Uh, dubbele apostrof en jud, zoals men gematria schrijft. op die manier. Acht. Shehu zat de bina. hij geeft het ons aan, dat dat is, zat debina, dus zeven, zat betekent dus, wij weten dat, uh, tachtonot de dus zeven onderste van debina. Oftewel oftewel zoet. ja, dus zeven onderste van de Bina, en die maken dan tien sferot voor zichzelf. En dat heet, tien heet dat heet dan Patsouf Maar hij zegt het niet, maar. Oto Hanikra, Miketse. Heet, hij heeft, hij heet. heet. Mikze negen Hashamayem le Mala. Van het uiteinde van de hemel, boven. Van boven. She hakol o met dat alles staat in zijn macht, als het ware. In zijn. Ja. O wie tin, Shenoheget, bo, shila. En aangezien bij hem een vraag van toepassing is: We hoe wat derg sa tun? no elf Megule en hij is uh, in het verborgene. she'ino no elf Megule, die dat hij niet is onthuld. Nikrami, heet mi. En wie me is, de, met de betekenis van wie, daarom is, heet die wie. Wie is een vraagwoord, ja of niet? Stap, stap voor stap, zachtjes, zachtjes. Alleen vertrouwen en niet proberen met je hoofd, dan zal alles komen. Dus, van die hier zoet, We gaan verder. Want hij gaat ons, straks misschien gaat ons heel goed uitleggen. Elf na de punt. Dat dat is een, een woord van, een vragend woord is. Ja, mi, wie? Punt. Ki twaalf. Le mala mi menu, want boven hem, een sheila no heget sham, Daar is geen plaats, voor een vraag. Punt. We ketsen dertien ashamaim hazeh. en dit en dit uiteinde van de hemel, shenoheget sham shila nikrama. En dit uiteinde van de hemel, shenoheget sham shila, waar een vraag van toepassing is, waar plaats is voor een vraag, Nikrami. hate me. Ik wil hier nog niet ingaan op hoe en wat, wat we hebben zo'n beetje geleerd, uh, uh, zo hoort het wel. Jij zal zien wat hij ons zal vertellen. Wat betekent vraag dat waar een vraag al gesteld kan worden. Dat is iets wat wel, uh, enigszins begrepen kan worden, of bevat kan worden, maar toch zit, er wel daar, zit daar wel een, een zekere onzekerheid, een zekere vraag betekent onwetendheid. Men, men weet niet daar precies, aan de ene kant wel, uh, iets, iets, is iets wel te begrijpen. Is bevatelijk. Aan de andere kant zitten daar wel vragen. Dat betekent. Uh, zeer hoog is het. Dat het niet. Niet uh, helemaal. Uh, aan de andere kant niet helemaal. Onthuld kan worden, etc. Zo so, een beetje. God. En dat begint met. Hierzoet. Dat begint dus bij, wat hij waar hij het, het over heeft, heeft, dat is de Atsiluut, de wereld Atsiluut, daar bevinden we ons. En zoals je weet, in de absolute Keter en Chogma van de Atsiluut, van de Keter en Chogma van de Arichan Pin, die blijven dan in, uh, in de trap treden en Debina is uitgestapt. In naar, de, naar het lichaam, als het ware, van uh, arie pin En daar, en daarna, zij, en, en zij is dan op haar nieuwe plaats, op de lagere plaats, hij heeft zij, is, werd zij verdeeld in twee. Het hogere gedeelte, ja, kettergogma en Bina, van die Bina die daarvan, da, daarvan werden tiendsveroot gevormd, een partsoef, van Abba Dus ze willen geen Gochma ontvangen. Ze hebben Gochma, maar ze hebben geen Gochma nodig. Ze verkiezen Chassadim, zoals we, dat, we hebben dat geleerd. Maar de zeven onderste van die Bina, die uit het hoofd van Arikampin is, is uitgestapt, die heeft wel gochma nodig om die door te geven aan de lagere. Want dat is dan zeven onderste van de bina, zeeranpien van de bina, als het ware. Nou, en die, zoals elke zeeranpien heeft in zekere zin dan gochma nodig om door te geven aan de lagere. En hij, hij zegt ons dan dat die zeven onderste, dus waar van die zeven onderste van de bina, zijn dus is dus een partsoef, een hele partsoef gevormd. Hier zoet van dienstverhoofd. Dan zegt hij ons, dat is mi. Dat is mi. Me, mem Dus Mem yud betekent dus een vragend woord wie. Dus er zit vraag daarin. Een vraag daarin. Vraag betekent aan de ene kant, zoals we hebben geleerd, gezegd, niet bevatelijk. Of wordt. Uh, ja, het is een vraag. Uh, dus er zijn wel uh, onjuistheden, men weet, men weet niet precies, het is te diep, te hoog. Aan de andere kant is wel, wordt er wel een vraag gesteld, betekent ook dat er valt wel om iets om over te vragen. Dus het begin van een bevatting eigenlijk begint met die hier en dat is zeer belangrijk voor ons, want dan zullen we zien waar vandaan het allemaal komt. En vanaf die eerste is wel sprake van dat ogen gaan open, dat we kunnen iets leren. Want die is dan verbonden met, verbindt zich dan met zerenpeen en ook wat we zullen zien. En die drie participeren in elke correctie, maar daarover... We zijn er de volgende keer.